Uur. Raymond Cyré met het TNS-journaal. De Sociale Verzekeringsbank heeft 60.000 aanvragen voor uitbetaling van een persoonsgebonden budget goedgekeurd zonder ze eerst te controleren. Volgens het Financiële Dagblad heeft staatssecretaris Van Rijn daar opdracht voor gegeven. Van Rijn stond onder grote druk van de Tweede Kamer om de chaos bij de uitbetaling van PGB's aan te pakken. Het geld is meteen uitbetaald, zeggen Bronnen tegen de krant. De SVB bekijkt achteraf of de aanvragen kloppen en als er teveel is uitbetaald moeten PGB-houders geld terugstorten. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen niet langer op grote schaal data van haar burgers verzamelen. Die bevoegdheid valt onder de Patriot Act die om zes uur Nederlandse tijd afliep. Een alternatief is nu de Freedom Act. Daarmee kunnen de inlichtingendiensten na toestemming van de rechter data van telecomdiensten inzien, maar niet meer opslaan. Van de garanties die in 2003 bij de fusie van KLM met Air France aan de Nederlandse staat werden gegeven, blijkt niet veel meer over, schrijft de Volkskrant. Zo kan de directie van Air France-KLM nu tegen de afspraken in KLM vluchten vanaf Schiphol schrappen of overhevelen naar de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. VVD, CDA en SP willen uitleg van staatssecretaris Mansveld. In Susteren in Limburg heeft de politie gisteren een vluchtende verdachte in zijn been geschoten. De man had drugs gebruikt en negeerde bevelen van agenten en een waarschuwingsschot. De politie ging achter de man aan nadat hij eerder op de avond een vuurwerkbom bij een huis in Susteren had laten afgaan. Na een achtervolging door de bewoner en agenten kon de man uiteindelijk geboeid afgevoerd worden naar het ziekenhuis. FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft bij de toewijzing voor het WK in 2022 niet op Qatar gestemd. Dat heeft een directeur van de FIFA gezegd op de Duitse tv. Qatar kreeg uiteindelijk wel het WK toegekend. Daar kwam veel kritiek op omdat het de zomers veel te heet zou zijn om te voetballen en dan het weer bewolking tegen de middag vanuit het noordwesten soms zon ook nog een enkele buit wordt 14 tot 17 graden morgen regen en veel wind en dan wordt het 16 graden dit was het NOS show. DFM verkeersupdate verkeersupdate. De van de ANWB. Files met de meeste vertraging op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken 5 kilometer. A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude 5. En bij knopend Battenverdorp nog eens 5 kilometer. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij Muidenberg 6 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen. Bij knopend Battenverdorp 6. A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond 4 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht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 Met menu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. City 25 jaar. The Shooting Stars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 Dit heeft allemaal te maken met de pup-up. De pop-up. De pup-up. Pop pop -pup. Zo. Daar was ik weer.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 Van heerlijke muziek, waaronder deze van Den Hardborn. Hier is Relight My Fire.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 Ik ben Oh, je parleert een petit peu français, en ik Overlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was, zij de mijne zijn. Ze leken mis van Doubt, Castilla en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij toen zij zei: zei Jezus, in Nederland. Kenny B die uh, was in Parijs. Toen zei hij praat Nederlands met me. Heb je dat ook gedaan in uh, Spanje? Praat Nederlands met me? Nee, nee, heb ik niet gehad. Nee? Nee, nee, Gewoon alles in het Albertje. Gewoon alles in Kijk, helemaal goed. Een uh, triest bericht uh, vanuit Haarlem. Ja, allereerst een vermissing. Uh, een dertienjarige Marissa Keizer uit Haarlem wordt sinds gistermiddag vermist.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 Gebruikt het college bij haar verdere besluitvormingen over dit onderwerp. Nogmaals, de gemeente begroet u graag op 11 juni om 8 uur avonds in de raadzaal ingang bordes van het gemeentehuis. De koffie en thee staan klaar. Het, en natuurlijk, het college van burgemeesters en wethouders zal daarbij aanwezig zijn. bij deze informatie A, bijeenkomst op donderdag 11 juni om 8 uur. Tot zover het nieuws kort bij CRM. Ja, dan uh, de, de open dag vandaag hè, van de Bom bouwclub. de benedenburen Albert Jan. Die hebben vandaag open dag tot aan uh, 5 uur. Dus kom even langs aan de Tolweg 10A, ah, het is daar altijd gezellig. En alle mooie pausels die zijn al daar te bewonderen. Look in your eyes, I see a paradise. This world, that I found, is too good to be true. Stand in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 The Mexican sky Drink some margaritas Bosh me on blue lights Listen to the mariachi Play at midnight Are you with me? Are you with me?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 Kort aan die disco nacht, uh, Albert Jan. Ja. ja. samen met uh, Willem Bruis, uh, onze collega. Ik zie het al helemaal gebeuren. Hè. Studio verbouwen, glitterbol uh, aan het plafond geschroefd, Zelfs een uh, glitterpak uh, wordt glitterpak heeft hij aan. En ik heb begrepen dat hij jou gevraagd heeft om als uh, sidekick uh, die nachten uh, mee ja, te klok, maken. Ja, klopt. Wordt wel uh, voorslapen hoor dan. Nou, die leeftijd heb je mee. Ja, ja, zeker, jazeker. Nou, we kwamen alvast een klein beetje in de stemming met Sister Sledge, hoor, de Lasty Music.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 Het is de tweede dag van de meteorologische zomer. Ja, <laughs> Daar heb je weer. <laughs> ja. Ga je blijven tellen, het hele jaar door, of niet? <laughs> ja, Het is wel langwoestig is het. De derde dag van de Ja, die ja, nee, kon er ook nog wel bij. <laughs> ja. Nee, maar dinsdag is het uh, meest bewolkt. Met een kleine kans op wat motregen. En een uh, prachtige zuidwestenwind.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 op uh, kanaal 40 digitaal kanaal 40. via Ziggo. Ja. Is het allemaal te volgen. Nou, Lex, dank je wel voor deze week. Tot morgen, in, uh, tot de uh, volgende week in de warmte. Tot volgende week in de warmte. Ja, dat wordt we Dat wordt belden we op. Dat dat bellen. Bellen op. Daar zit Lex op stroom. <laughs> Hij heeft gelijk ook. Ja. Dat was het weer.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 Deze van Totan, je hoorde home bij CFM. Ja, we gaan het hebben over de voetbalwedstrijd van vandaag. EVC tegen SV Stand. Daarvoor ter plekke is John Lemmers. Goedemiddag, John, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, de wedstrijd e eh, EVC tegen SV Standfort. Waar ben jij op dit moment? Ik eh, sta langs de lijn eh, langs eh, in Edam. Eh, e in Edam, oké. Een Dam, okay. e -dam combinatie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 En die past, kan gekocht worden bij het VVV, bij Centerparks, Camping de Branding, Camping de Lakers. En vlak voordat wij de uh, boekjes gingen drukken, ja. benaderde de Bruna ons ook. En de past is ook verkrijgbaar bij de Bruna.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 Toen, uh, ja, toen benaderde de Bruna ons eigenlijk via de site. Met, ja, wij willen ook meedoen met een actie, maar we willen ook graag een verkooppunt worden. En ja. zo toen de, ja, is de Bruna natuurlijk een verkooppunt geworden. Ja, ik, ik, ik blader hem nu, nu even door. Maar het, het gaat van via het circuitpark Zandvoort, Jutters Museum, Taxi Sprong, uh, Holland Casino, Sechtour uh, Center Parks, Open Golf, Zandvoort. En vele, vele andere bedrijven met een keurige plattegrond, ook in het midden. Dat heeft ook de nodige energie, uh, hebben jullie daarvoor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 Uh, die pas kosten hoeveel kost die ook alweer? 57. En als je inderdaad uh, echt uh, op zoek gaat naar kortingen. dan kan je dat, uh, en dat zie ik dan weer op een andere flyer van jou uh, zien. dat je dat dan meer dan 300 euro kan besparen. op de diverse activiteiten, ja. restaurants, noem maar op. Het is echt te gek om op te noemen. de geldigheidsduur van zo'n pas. Ja, de pas is een maandje geldig.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 de eerste de tellingen binnen zijn. Ja. En dan, en, uh, en dan, dan, dan, ga, dan krijg je dus wat feedback ja. en dan kan je zien hoe het loopt. En ja, klopt. Het is dus zo als je zo uit, ik ga naar Center Park's. Ik kom binnen. Ik meld mij aan. Uh, ik ga door. Krijg je dan gelijk zo'n pas of bedoel zo'n brochure van zo'n pas of ligt die in, in, in de huisjes? Ik noem even. Um, de flyers die we hebben, die liggen in de huisjes. Ja. In het net dat we altijd hebben bij Center Park's. Keurig, ja. En uh, ja, het is de bedoeling dat. Uh,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 Uh, ik hoop je binnenkort weer te spreken, want ik ben erg benieuwd naar de, de verkoopcijfers van de pas. Ja, dat zijn wij ook. <laughs> Dylan, heb jij nog een uh, website waar mensen informatie over uh, de Sanford Pas kunnen krijgen? Ja, alle acties staan in het Nederlands, Engels en Duits op www.zvpas.nl. www.zvpas.nl Nou, duidelijk. In dit stadium, iets vergeten?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 Zag je mij de ware liefde? Maar jij, jij, jij, je was een.